Mensen kunnen q koorts oplopen door het inademen van een bacterie die voorkomt in mest van zieke schapen en geiten. Om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan zijn veebedrijven verplicht om die mest te begraven of te composteren. Maar volgens de Voedsel- en wareautoriteit is het niet zeker dat daardoor alle bacteriën sterven. Minister Verburg noemt het verbranden van mest een goed idee, maar vindt het nog te ver gaan om het verplicht te stellen. Dit jaar heeft Q-coorts in Nederland bijna 1700 mensen getroffen, vooral in het oosten van Brabant. De Drentse fietsvierdaagse was dit jaar een beproeving, zegt de organisatie. Vanwege de vele regen en harde wind... was het een van de zwaarste edities in de geschiedenis van het fietsevenement. Toch bleef de sfeer volgens de organisatie goed tijdens de 44e editie. Er werd gehoopt op 13.000 deelnemers, maar het werden er 500 minder. Er zijn wel mensen afgehaakt, maar de meerderheid reed door. Op een enkele valpartij na waren er geen bijzonderheden... De organisatie van de Fietsvierdaagse denkt voor volgend jaar na over extra startplaatsen. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Brice Feiju. Op de slotklim in Andorra ontsnapte hij uit een kopgroep en kwam hij alleen aan. Feiju's landgenoot Christophe Kern werd tweede. De gele trui is voor de Italiaan Rinaldo Nocentini die vierde werd. Tourfavoriet Alberto Contador won tijd op de andere toppers... en staat op zes seconden tweede in het klassement, net voor zijn ploeggenoot Lance Armstrong...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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Vrijdagavond live. dames en heren. Het is vanavond weer vrijdagavond, 10 juli. Het Kunst- en Cultuurcafé met Yvonne Roosendaal in Hotel Hoogland onder de schaduw van de Watertoren. En de techniek doet Rob Harms. En ja, zonder techniek, geen radio-uitzendingen. De muziek wordt ook verzorgd voor Rob, dus we zijn heel benieuwd wat we straks allemaal tussendoor krijgen. Het programma vanavond om 7 uur. Hij zit al tegenover me. Chris Schotanus, fotograaf. Wel bekend van het circuit, Zandvoort. Om half acht Wim Berens, kunstenaar. Hij is een beeldend kunstenaar en recentelijk is hij lid geworden ook van Zandvoort. Om acht uur Gloria Kouwenberg met Kunst en Koffie in de Zeestraat. Om half negen komt de familie Kool vertellen over de geschiedenis van ons Kostverlorenpark. park.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 Deze muziek van Rob Harms van ZFM Zandvoort. Tegenover mij zit Chris Schotanus, fotograaf. Chris, hoe lang woon je al in Zandvoort? Ja, goedenavond. Ik woon uh, in Zandvoort sinds 1995. En daarvoor, uh, ik ben echt een Vries van oorsprong. En ik ben in, uh, in 1995, na nou, wat omswervingen via uh, Haarlem en uh, Groningen. Of eerst Groningen Haarlem en ben ik in Zandvoort terechtgekomen. Uh, dus ik woon er nu uh, een jaartje of 14, 15 Maar Ik kom al mijn hele leven in Zandvoort uh, vroeger met mijn uh, familie. En, en uh, ja, dat uh, bevalt uitstekend. Want hoe ben je zo in Zandvoort terechtgekomen? Uh, mijn uh, ouders uh, kwamen hier bij mijn, bij mijn ooms en tante op visite. En die, uh, mijn vader nam me dan mee naar, uh, naar het circuit... Uh, ja, ik vond het zo leuk, het squee. En uh, toen we niet meer op vakantie gingen, bleef ik bij mijn ooms en tantes komen. En dan uh, ging ik naar, de naar het ski toe om wat foto's te maken, om te kijken. En ik schoot er één rolletje per weekend vol. Zo. <laughs> heb je de camera nog? Want meestal is je eerste camera toch wel iets van nostalgie? Nee, ik heb me heel vroeger mijn vader met zo'n soort uh, kl uh, klik, uh, klik klakken, boksen. Oh, ja, die ja. heeft mijn vader nog wel ergens liggen. Maar de, nee, de camera's daarna, ik heb nog wel een oude, wat oude camera's. Maar de allereerste niet meer volgens maar, mij. Nee. Oké. Okay. Wat voor fotograaf ben je, naar de luisteraars? Ja, de meeste mensen kennen mij als auto, autosportfotograaf. Ik doe ook heel veel autosportwerk. Uh, ik zeg altijd dat uh, 80% van wat ik schiet, daar zitten wielen onder. <laughs> dat is dus autosport, maar dat, dat zijn ook auto's. Ik doe heel veel reportagewerk voor uh, het blad Autoweek En voor andere autobladen, maar voornamelijk Autoweek. Ja, dat zijn, uh, dat, dat zijn dus uh, uh, ja, introducties, testen van nieuwe auto's. Uh, en op de squeeze doe ik uh, ja, heel veel uh, autosportwerk voor. Uh, Teams, rijders, bladen, kranten, uh, tv-programma's als het zo uitkomt, fotografie. Eigenlijk voor iedereen die, uh, die interesse heeft in autosportfoto's kan bij mij terecht. Of ook voor andere foto's, maar in, op het autosportgebied. Hoe moet ik het zien, het testen van auto's? Hoe gaat dat in de praktijk? Uh, als er een nieuwe auto is, uh, is vaak een, een test met één auto. Of als het een vergelijkingstest is met twee of drie auto's en dan gaat er een redacteur... Uh, dan gaan we een dag op pad, uh, kiezen we of we een locatie uit, of, of we gaan al rijdende zoeken naar een leuke locatie, een fotolocatie. En dan gaan we de hele dag daar uh, uh, foto's maken van die auto's, uh, alleen met z'n drieën, rijdend, stilstaan, details. Uh, dat soort werk een beetje. En dat is uh, heel veel in Nederland en uh, af en toe zijn dat tripjes naar het buitenland. Uh, en dat varieert van uh, België tot en met, hij uh, kan heel veel weg zijn in Europa. Wat is je verste plaats waar je geweest bent? Ik ben uh, Australië geweest, maar dat is dan voor autosport. Voor autosport ben ik het meest ver geweest. Uh, maar ik heb, ik, heb, ik heb alle continenten gezien vanwege mijn fotowerk, behalve Afrika. Okay. Maar voor de rest ben ik in alle continenten van de wereld geweest uh, vanwege mijn fotowerk. Dus ja, dat, uh, dat is echt heerlijk. Dus Parijs-Dakar, dat is Afrika, die dat heb niet, ik, niet zo? Nee, die heb ik nog niet, nee, nee. Ik niet <laughs> gehad. Nee, nee, dat, is nog eentje, dat is inderdaad ook nog eentje, die zou ik nog op mijn rijtje willen toevoegen. Maar daar moet je gewoon een hele goede opdrachtgever hebben. Want uh, ja, je bent gewoon een maand van huis. Dus het is, en het is mijn beroep, dus ik moet daar wel uh, een boterham aan verdienen. En ja, dat, is, dat is in zo'n in zo geval dan redelijk moeilijk om een, om een goede uh, opdrachtgever te vinden. Maar dat is nog eentje, die staat op mijn lijstje. Maar voor de rest... Uh, qua mooie dingen. Ik heb de Indianapolis 500 gedaan. Ik heb de Grand Prix van Monaco meerdere keren gedaan. Uh, ja, ik, heb, uh, ik heb gefotografeerd met min 45 graden en, oh. uh, en plus 35. Dus ja, dat, dat was inderdaad, dat was inderdaad uh, bij de Pool Circle in, uh, in Canada. En dat, was inderdaad een, uh, dat was een van de mooie, hele mooie trips. Het was een, een soort pa uh, Parijs-Dakar in, uh, in de kou, noem ik het altijd maar. Dat heette de Fulda Challenge. Werd door een bandenmerk het bandenmerk Fulda georganiseerd en dat was uh, we begonnen in uh, 300 kilometer boven Vancouver in Whitehorse en dan gingen we door naar, naar de poolcirkel en dan moesten die deelnemers allemaal uh, banden wisselen, uh, allemaal andere dingen met auto's doen en ook fysieke dingen. En ja, ik mocht er foto's van maken en dat, ja, dat was echt een belevenis. Ja, ik, heb, ik heb een foto van een thermometer die inderdaad min 43 aangeeft. Oh, en het is zeker. een keer s'avonds, uh, hoorden we de dag nadat het s'avonds min 45 was geweest. Maar ik heb echt een foto van eentje die, min, die op min 43 staat. En ja, dat is een hele andere wereld natuurlijk. Kun beter banden verwisselen dan daar in de kou? Nou, wat, wat, zij, wat zij moesten doen, dat, dat, dat deed ik liever ook niet. Want dan moesten ze inderdaad uh, fysiek en dan echt, nou, ik heb niet afgevroren vingers gezien, maar koud was het wel. Oh, verschrikkelijk. Ja, man, dat inderdaad. Maar wel een ervaring. Dat later, was een hele planten. mooie ervaring. Ja, dat was echt een hele gave. Ja, absoluut, absoluut. Heb je een opleiding gedaan om uh, dit werk te mogen doen? Niks. Helemaal niks, helemaal gewoon niks. talent. Ik heb een, nee, nou, dat weet ik niet, maar uh, gedurende mijn opleiding uh, uh, heb ik heel, fotografeerde ik al heel veel. En ik heb het allemaal zelf, uh, mezelf geleerd. En ik heb een opleiding technisch bedrijfskunde gedaan. Uh, die is in 95 ben ik daar uh, afgestudeerd uh, op in uh, Alkmaar. Uh, toen zat ik echt op mijn tweede sprong: ga ik iets doen met mijn studie of ga ik iets doen met fotografie? Wat al een halve bijbaan was. Uh, ik heb nooit een ander bijbaantje gehad dan foto's verkopen. En ja, ik denk: laat ik de sprong wagen. Ik heb, uh, en toen ben ik dus voor mezelf begonnen. Het eerste jaar heb ik nog uh, een, een, een, een zomerseizoen uh, bijgewerkt als, als, als basis in een hotel. In dit hotel. Ja, toevallig dat, in Hoogland, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, dat ja. ja. konden je nog hartstikke <laughs> ja, leuk. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar dat was na een jaar al niet meer nodig. En uh, ik heb nog geen dag. Spijt dat ik voor mezelf ben begonnen. Ondanks dat het uh, met de de digitale fotografie een stuk makkelijker is geworden. Maar ook een stuk moeilijker. Want ja, iedereen met een digitale camera kan fotograferen. De camera's zijn heel, heel goed. Dus er komen hele goede foto's uit. Dus ja, je hebt heel veel mensen die uh, ook in de oudsport. die de foto's uh, ja, weggeven, zeg ik het maar. voor heel weinig. waar jij normaal gesproken uh, je geld voor vraagt. Maar ik zou niet meer terug willen en uh, ik geniet nog iedere dag van, van mijn werk. Oh, dat is fantastisch inderdaad, ja, ja, hou ja. zo. Hoe oud was je dat je met fotografie begon? Ja, ik verkocht mijn eerste foto in 1985, toen was ik... Uh, eh, sorry, 85, toen was ik 14. Uh, daarvoor met mijn vader. Uh, he, mijn vader maakte foto's en die gaf me ook wel eens de camera, maak maar een foto. Maar echt zelf, uh, toen wij niet meer op vakantie gingen in de Zandvoort... toen ik zelf uh, twee, drie races per jaar ging... En dan schoot ik één roll rolletje vol en dan kwam ik de race na uh, liet ik aan rijders wat foto's zien. En toen zegt er een keer iemand, oh, wat leuk, ik wil verkopen, wat kost dat? Ja, uh, weet ik wel, een gulden? Ja. ja, dat is het leuke. <laughs> nou, Als ik de volgende keer uh, uh, uh, twee gulden vraag, dan kan ik een extra rolletje kopen en dan kan ik iets meer foto's maken. En zo nou is ja, balletje gaan rollen en op een gegeven moment uh, zegt er iemand, Joh, mag die in de krant en wat wil je ervoor hebben? En, of, mm. of, of mag die in de krant, dit krijg je ervoor? En, ja, zo is het een beetje een balletje gaan rollen. En ja, die sneeuwbal wordt steeds groter in je netwerk. Mensen uit die tijd, dat, is nog, dat zijn nog steeds een relaties van mij. Sommigen dus. Ja, en zo is, zo is dat begonnen. Want welke kranten heb je gepubliceerd allemaal? Heb, ik, de -e -jaren? heb ik? Ik denk in alle kranten alle in Nederland kranten. wel. Ja. En, en met enige regelmaat sta ik nu in de tele Ja, de Nederlandse autosport in de Telegraaf doe ik in principe... Uh, Telegraaf lever ik direct aan. Daarnaast lever ik aan een fotopersbureau uh, foto's aan... waar in principe alle kranten van Nederland uh, lid van zijn. Het is een soort concurrent van de ANP, tegenhanger van de ANP. Dat heet fotopersbureau WFA. Daar stuur ik naartoe en daar kunnen alle kranten het van afhalen. Uh, voor de Zandse krant of, of lever ik foto's aan. Uh, en voor de rest, ja, alle kranten AD, Parool, alles. Ik heb, ik heb alle kranten wel een keer gehad. Niet, niet specifiek, allemaal met autosportfotografie. Ook met gewone foto's, met, nieuws, met nieuwsfeiten... Maar ik heb in alle kranten, bijna alle bladen, wel foto's van mij gestaan. Alle journaals hebben een keer geopend met mijn foto's wel. Ja. Uh, dus ja, ja. Ja. Doe je ook internationaal uh, dat je bekend bent uh, bij televisiestations... die jouw uh, foto nee. laten zien of uh, internationale nee. kranten? Nee, dat, sporadisch komt het wel eens voor via dat persbureau. Dat er inderdaad aan, aan buitenlandse kranten, maar dat niet. Ik doe wel uh, relatief veel. Ik denk dat ik 15 ja, tussen de 10 en 15 weekenden per jaar in het buitenland nu fotografeer... Uh, maar dat is België, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Dus dat is redelijk in, in, dichtbij. Uh, ik doe bijvoorbeeld voor uh, Renault doe ik de Formule Renault-series. Die volg ik. Dat zijn acht evenementen. Uh, twee in Nederland, uh, twee in Duitsland, één in Finland, één in België. En daarnaast nog een aantal andere buitenlandse evenementen. en uh, Ja... ja. Dus ik kom, ik kom af en toe nog in het buitenland en veel in Europa. En uh, niet zo heel veel. Een aantal jaar geleden kwam ik iets vaker nog buiten Europa ook. Maar dat is ook niet, met vaker is twee, drie keer per, twee keer per jaar. Maar dat is iets minder. Ik heb nu ook een zoontje. Dus ik vind het ook helemaal niet zo erg om, nee, nee, uh, om heel ver weg te gaan. Nee, ik vind het heerlijk om lekker thuis. En heerlijk om in Zand te fotograferen dat ik s'avonds lekker thuis ben. En uh, ja, hartstikke lekker. Welke circuit vind je het mooiste en beste? Want er zijn natuurlijk een heleboel. Ik heb zelf in Australië gewoond. Ik heb een keer met de gewone auto met mijn toenmalige man over het circuit mogen rijden. Ja. Dat is allemaal wat makkelijker. Wat is het mooiste? Het eerste wat ik zeg is gewoon Zandvoort. Omdat, ja. Ja, ik, ik, er is op Zandvoort geen plekje waar ik nog nooit ge gestaan heb langs de baan. Waar ik gefotografeerd heb. En ik probeer nog steeds nieuwe invalshoeken, invalshoeken te vinden. Dat lukt af en toe nog steeds. Dat ik denk van, hé, hey, hier ben ik echt nog nooit geweest. ik echt al... Heel veel uren op het circuit heb doorgebracht. Daarnaast is ieder, is ieder nieuw circuit is leuk om te fotograferen. Omdat het een uitdaging is om daar hele spannende foto's te maken. Om hele leuke foto's te maken. En uh, je hebt circuits. Dat, dat kan in Zandvoort hier niet. Maar op andere circuits hebben ze bijvoorbeeld een hele weg langs het circuit. Waar je dan makkelijk met je fiets van de een of de andere. Of met de scooter van de een de andere bocht kunt komen. Dat, dat kan hier op Zandvoort niet. Je moet gewoon langs de baan lopen. Ja. Dat heeft, Maar dat... Toch, er gaat niks boven Zandvoort, vind ik, om lekker op je eigen circuit te fotograferen. En het blijft een mooi circuit, omdat het natuurlijk glooiend is. Het gaat van hoog naar laag, er zitten mooie bochten in. De nieuwere circuits die zijn, een beetje, dat zijn een beetje klinische circuits. Dat, ja, de nieuwe, je zat heel ver weg bij de en hier zijn we nog heel dicht bij de baan. Uh, die zijn ook voor de rijders, is Zandvoort ook een stuk uitdagender, sommige dan, uh, dan die nieuwere baans, banen. Maar ja, naast Zandvoort vind ik Spa een mooie baan om te fotograferen. Een beetje een haat-liefdeverhouding, maar daar, dat is echt een kuitenbreker. Want je, moet, je kan bijna niet fietsen, nou, de, de, de stijgingspercentages zijn. Ja. Daar kun je niet tegenop fietsen. Dan moet je lopen en dat voel je na een weekendje wel met 3, 4, 5 kilo op je nek qua fotoapparatuur. Ja. Want je hebt een gigantische apparatuur en een enorme lens inwezen. Ja, 600 mm, of misschien nog wel meer. Nee, ik heb, ik heb, ik heb een 500 mm. Die heb ik altijd bij me. Ik, heb, ik loop meestal op een screen met twee bodies op mijn nek. Uh, met twee verschillende lenzen. Een korte en een lange lenzen. En dan heb ik nog meestal die 500 mm uh, los over mijn schouder hangen. voor Als ik ergens uh, die nodig heb. Welk merk camera heb je? Canon. Canon. Ja. Oké, okay, het is Nikon of Canon meestal. He? Dat bij klopt. Ik ben, ik ben uh, nu tien jaar geleden, in 99 2000, ben ik overgestapt van Nikon op Canon. Daarvoor werkte ik altijd met Nikon. Uh, dat heeft voornamelijk te maken met uh, destijds de after-sales service van Nikon, dat is bekend bij alle fotografen... was destijds niet zo goed, zo niet heel slecht. En bij Canon stond gewoon bekend dat ze heel goed waren. En toen ben ik met een aantal fotografen, die stapten ook over. En uh, toen had ik inderdaad gelijk het eerste jaar... een archiefje met, met een Canon-camera van mij. En toen kreeg ik gelijk ruilmateriaal mee. Wat bij Nikon altijd heel moeilijk was. Uh, qua camera zijn ze allebei even goed. En ze schieten echt uh, allebei de mooiste foto's. En qua prijs zal er weinig verschil tussen zitten. Maar ik zit nu op dit moment eenmaal bij Kennen. En om nu even over te stappen, dat, dat, dat vergt natuurlijk een gigantische ja. investering. Want ik heb het hele range van Kennenapparatuur, heb ik nu qua lenzen en qua bodies. En om even over te stappen, nu weer, dat nee. nee er moeten wel heel veel hele rare dingen gebeuren. Wil ik wel teruggaan en die komt. Ja. Wat zijn de regels als fotograaf op het circuit precies? Want er zijn er nogal wat, want het is best wel gevaarlijk natuurlijk. Je kan niet ja, zomaar even nee. overstappen van. Nou, god, nou ga ik eens even aan die kant uh, staan. Nee, nee, nee, klopt. Nee, ja, nee de regels. Uh, als je uh, je geaccrediteerd hebt en je wordt geaccrediteerd door het circuit, dan krijg je. De, uh, wat is dat, geaccrediteerd? Geaccrediteerd. <lacht> ja, dat, is je je per, dat heet officieel je perskaart aanvragen. Uh, je moet bij een circuit komen en dan moet je. laten dus In principe moet je een opdracht van een officiële opdrachtgever hebben. En dan krijg je de perskaart en een hesje. En daar wordt even uitgelegd wat je wel en niet mag. Het basisregel is gewoon niet oversteken tijdens de race. Maar ja, dat <lacht> lijkt me logisch. Maar ik heb vorig jaar nog een keer iemand zien oversteken tijdens de race. Dus... Een streaker of niet? Nee, het was, nee, was gewoon iemand die dacht van... ook mag wel even oversteken. Maar ja, dat is... Dat is not done. <lacht> nee, dat is absoluut not done. En je kan echt je kaart in leveren en je wordt echt bedankt voor het praten. En je kan er echt van af. Want ja, er staan gewoon de levens op het spel... Uh, ja, veiligheidsregels. Uh, ja, je moet gewoon altijd... Ik neem bijna nooit mensen... Ik krijg heel vaak verzoeken van... joh Mag ik een keertje mee met je bij een training? Wat ook. No? En ik doe het bijna niet. Uh, want dan voel ik me heel erg verantwoordelijk voor die persoon. Want dat blijft gewoon een snelheidssport. En je kan gewoon uh, je kan gewoon geraakt worden door een auto, door een band, door een onderdeel, yep. door whatever. Ik ben uh, tien jaar geleden heb ik heb een keer moeten wegduiken voor een auto. Als ik was blijven staan, uh, had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Want ik zag een auto in door mijn lens... Die, die haakte in een andere auto. En die begon met rollen. En ik zag hem door mijn camera op me afkomen. Oh. En ik deed 1, twee, drie stappen opzij. En hij dan valt hij valt neer waar ik net stond. Zo. En toevallig heb ik vorige maand nog één keer... Uh, een auto op me af zien komen. En achteraf had ik kunnen blijven staan. Ik ben ook twee stappen naar achteruit gegaan. En denk, als hij er overheen komt... Uh, maar dat kwam hij niet gelukkig. Maar, uh, dus daar moet je heel erg alert op zijn. Je moet altijd met je, nooit met je rug naar de baan toe staan. Want ook al denk je, ik sta op een recht stuk daar kan niks gebeuren. Ook daar kunnen wielen afbreken. Kunnen ze zo links afgaan. Kunnen ze zo eroverheen verdwijnen. En als ja. Autos gaan gewoon hard. Dus die kop je oh, niet ok. weg. Nee, nee, zonder zonder uh, hoofdpijn. En ja, die stonden vroeger wel zo bij die Tarzanbocht. bocht Daar in die uh, ene bocht. En helemaal ja. geen bescherming van. Ik heb nog nee, moet wel zeggen, Als je die foto ziet. dan stonden ze ook inderdaad. Uh, in het Tarzanbocht Een goed voorbeeld. Je, je hebt nu gewoon een vangrail aan de binnenkant van de bocht. die op 10 meter staat. 15 meter. waar je gewoon niet voorbij mag komen. Ik heb nog meegemaakt dat je op een gegeven moment. Een soort drie meter nog tot de baan mocht staan. Maar ook daar heb ik wel eens een auto die ging rollen en dan rolt hij naar binnen toe. Maar daarvoor heb ik nog wel uh, foto's gezien van mensen die echt, nou, echt op nog geen meter daarvan afstonden. Het heeft natuurlijk charme als je het zo ziet van vroeger <laughs> qua foto's. Maar ik zou het nu ook niet meer doen. Nee, want, hard, dat, nee, want uh, daarvoor is mijn leven ook te lief. En uh, uh, ja, je moet gewoon opletten. Je moet gewoon ook zelf uh, een gezond verstand gebruiken. Die komt wel eens op een circuit. En ik ben vorig jaar in Finland geweest. En dat nou, heeft uh, waar op een circuit. Daar stonden geen vangrails, Er stonden wat uh, uh, zandhopen als, als, als natuurlijke barrières. daar mocht je in principe. Dus je kreeg een kaart. en een hesje, joh, veel plezier ermee. Uh, let een beetje op. Nee. En dan mocht je echt staan, in het verlengde van het rechterstuk om een startfoto te maken. Nee, ik heb het niet gedaan, want ja, als er iemand gaat, je, je loopt gewoon niet weg voor een auto. Nee, je moet gewoon je zondverstand verstand ook gebruiken. En uh, ik zal niet zeggen dat er niets kan gebeuren, maar uh, dan heb je een stuk minder kans als je gewoon normaal even nadenkt wat wel en niet kan. Maar het is jammer dat het zo moet. Hè? Waarom zijn er geen internationale regels eigenlijk voor fotograaf? Uh, nou, nee, die zijn er wel. Bij de FIA heeft wel regels, maar ja, ik bedoel, als je op een straatcircuit komt, dan komen ze ook heel dicht langs en toch is zo'n circuit via goedgekeurd. Je kan het gevaar niet uitsluiten 100%. Dat is nou eenmaal zo. Ik, ik zie ook dat jullie speciale jasjes met nummers hebben. Is dat inderdaad ook voor je veiligheid? Nee, of, het is meer voor als iemand zich misdraagt. Dan kunnen ze okay. makkelijk zien. <laughs> Nummer 1, <laughs> kom jij eens even hier. Waarom stak je over? Waarom... Uh, uh, uh, je het lopen, nou ja, dat is je gewoon om te herkennen lezen, ja. inderdaad. Uh, wie, wie je bent, makkelijk om te herkennen. En verschillende kleuren. Zegt dat ook nog iets? Of ja, zegt het ook dat welk het, op welk bladje werkt? Op, nee, nee, nee, nee, nee, op Zandvoort is het hier... Uh, om voor beginnende fotografen en, fo en, en fotografen die iets meer werk hebben, dat, dat is een beetje het onderscheid. En die beginnende fotografen die mogen in drie bochten staan op het ski van Zandvoort in dit geval. En de grijze hesjes die mogen overal komen. Dat is, een beetje dus het dat is wel een beetje het verschil, inderdaad. Dat is een beetje het verschil ertussen, ja. En daar gaat één iemand over? En die, uh, ja, in gaat er één uh, uh, uh, ja. iemand over. Ja, dat is Kees Koning, de, de, ja. de, de, de perschef van het SQI. En die, uh, die, ja, die kijkt uh, wat een hesje je krijgt. De Nederlandse oudsportbond geeft een perskaart uit. En als je zo'n perskaart hebt, dan heb je in principe recht op een grijs hesje. Ik zeg in principe, want volgens mij moet je dan ook nog wel een formele opdrachtgever hebben. Een blad, een krant, een internetsite. Uh, en de groene hesjes zijn dan een beetje voor de fotografen die voor een team werken. Dus eigenlijk niet een echt blad of een krant, maar meer, voor een, meer als teamfotograaf. Dus een raceteam of één coureur. Maar je hebt niet een of andere verbinding uh, met de toren? Van, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Doe dit niet nee, of uh, nee, nee, nee, ga nee, nee, daar niks. niet staan? Nee, maar of, uh. in mijn geval weten ze gelijk wel mijn telefoonnummer... als ik iets verkeerd ja. zou doen, maar... Uh, nee hoor, nee, nee, nee. Het is meer de als de officials iets constateren van een fotograaf. en zeggen ze, hé, hey, welk nummer heb jij, nummer 18? Uh, dan geven zij het wel door aan de toren. En dan zal die uiteindelijk als die jongens of, of meisjes Heshwik op komt inleveren yeah. bij Kees. Van, hé, hey, uh, okay. ik, ik heb melding van je gekregen dat je misdragen <laughs> hebt. Uh, niet meer doen. Okay. Maar dat komt niet zo vaak voor. Me buiten die ene oversteken vorige rare <laughs> Mensen, ja, maar. Nou ja, als ik iemand zie die iets raar dan zeg ik, Joh, doe dat even niet. Want, uh, en je brengt jezelf in gevaar. En uh, je hebt kansen die niet meer mag komen. Ja, dat is zonde je, van Nee, je geval daarom. Ook. daarom ja. dus, uh. Je hebt natuurlijk ontzettend veel meegemaakt, zowel uh, nationaal als internationaal. Wat is het meest bizarre wat je hebt meegemaakt? Nou, wat ik net vertelde, ja, dat ik moest wegduiken voor die auto. Uh, dat was in Assen, overigens. Dat was wel dat ik denk van, nou ja, dat is, was wel een, een close call, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, en voor de rest, het meest bizarre of ontroerendste. Als, als er iets gebeurt op de baan, wat een, wat een, nieuw, een, een zware crash of wat dan ook. Ja, dan schakel je emotie uit en ben je aan het werken, ben je aan het fotograferen. Want als ik het niet maak, maakt niemand anders een wel. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je, je de beste foto maakt van iedereen. Uh, dus daar denk je niet zo heel veel bij na op dat moment. En voor de rest, ja, ik kan gewoon genieten van een mooi racegevecht uh, op de baan. Ja, ik vind, ik, niet specifiek, terwijl ik zeg, nou dat is me nou bijgebleven en dat is nou echt... Uh, Nee, nee, okay. nee, ja, nee ik, geniet, ik geniet eigenlijk ieder weekend weer. Uh, en natuurlijk baal ik wel als het, als het heel erg regent. Ja. En, uh, het, is, het is mijn werk geworden nu al sinds 1995. Sinds dus uh, ik heb echt wel eens van... Nou ja, pff, had ik dit weekend niet liever op het strand willen liggen of uh, thuis <laughs> ja. willen zitten. Maar... Het is mijn werk, dus. En ik, ga nog, ik ben nog nooit echt zagrijk naar mijn werk gegaan. Oh, dat is heel erg mooi. Ja, ja, wilde. ja. Nee, nee, dat ik, weet ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik weet ook dat ik echt bevoorrecht ben. Want ja, in 1995 zei ik van: nou, ik probeer het een jaar, als het niet lukt, ga ik nog een baan zoeken. Nou, ik heb dat privilege nog steeds. of ik heb het nog steeds gelukkig niet nooit hoeven doen. Dus, uh, dus je kunt leven van je, ik leef van van, je vak. van mijn vak. Ik leef van mijn fotografie, ja. En dat is dan uh, dus de fotojournalistiek. dus de, de, de, de, de, de kranten. Daarnaast doe ik. Uh, geef ik het tegenwoordig nu sinds vier jaar, maak ik racekalenders voor de uh, rijders, teams, sponsoren. En dat kan in hele kleine oplages. Uh, dus die mensen kunnen bij mij hun eigen foto's zoeken. En daar maak ik dan een kalender van met in een verschillende, verschillende maten, kleuren, opmaak. Uh, ik, maak, ik maak ook bijvoorbeeld, heb ik ook een zandvoortkalender gemaakt. Die, die heeft even die de Bruna hangt misschien misschien ieder jaar met, met leuke zandvoorbeelden erin. Uh, dus, en daar haal ik ook uh, omzet uit, om het zo maar te zeggen. Maar nee, ik kan van leven. En, uh, Prima. Ja. Nou, mijn laatste vraag eigenlijk alweer. Heb je een eigen site? En vertel hem eens aan de luisteraars, zodat ze meteen achter hun computer kunnen kruipen ja. en uh, foto's ik bestellen. Heb een, uh, ik, heb, ik heb een site uh, www.scproducties. En dat is met, met e S-I, -S is dus E-S-S-A-Y, producties met een K. Uh, maar, en daar, daar, kom je via, daar kom je op een beeldbank. En die beeldbank, daar kun je natuurlijk, uh, zie je in principe wat ik ieder weekend gedaan heb. En die foto's staan erop. En, maar het is meer een instrument uh, wat ik uh, voor, voor bladen en kranten. die hebben mij een, een inlogcode. En die kunnen dan zonder mijn tussenkomst hun eigen foto's die ze voor hun blad of voor, wat voor hun site of voor hun team nodig hebben. Uh, gewoon downloaden zonder dat ik ertussen zit dat ze mij bellen van joh kun je die foto's sturen dus het is echt een gebruiksinstrument die site, maar iedereen kan er gewoon op kijken de foto's zijn er weliswaar klein en, en beschermend met een watermerkje eroverheen maar iedereen kan kijken uh, waar ik afgelopen weekend geweest ben en als ze willen bestellen van, nou, dat dan ik kunnen, het ze dat, sturen. Uh, ja. Ja, kunnen ze een mailtje sturen en er staan heel veel autosportfoto's op en er is ook een stukje algemeen op waar uh, heel veel, uh, onder andere heel veel strandbeelden op staan want ...af en toe met, met mooi weer, met, met warme dagen. Met, als het strand heel overvol is of als er sneeuw ligt... Euh, ...loop ik ook al het strand op om euh, ja, stokmateriaal te schieten... ...voor wat, wat, wat andere bladenkranten wel nodig hebben. Dus... Euh... Dat heb ik ook allemaal uh, daarop staan. Ja, want recentelijk heb je in de Zandvoorts Courant gestaan. Dat is uh, namelijk gisteren Ja, nog. klopt, klopt. Woensdag 9 juli in ja. Haarlemmerstraat was weer eens uh, overstroomd. Ja. Nou zie ik een foto, nou doe ik zelf ook een fotografie. Ben jij uh, bij iemand naar binnen gegaan of zo om die foto te nemen? Die onderste, nee, die onderste van bovenaf? Boven, nee, die is niet van mij. Nee, die, alleen de bovenste is van mij. Die oh, onderste okay. is waarschijnlijk van uh, een bewoner of bewoonster zelf die in Haarlemmerstraat woont. En uh, ja, die bovenste, uh, als het erg hard regent in Zandvoort, uh, het is natuurlijk heel problematisch voor die mensen. Maar ja. Uh, ik weet, het heeft nieuwswaarde. Dus ik ga er altijd wel op uit om wat foto's te schieten. Ik heb met dit soort regenfotos al het, het, drie keer de voorpagina van de Telegraaf gehad. Want ja mensen, het is toch nieuws. Van Zandvoort? Van Zandvoort, ja oh, van Zandvoort. Zo, uh, zo erg is het al. Zo, ja, uh, een keer een, een, een camper met Duits kenteken die Zandvoort binnen kwam rijden. In de van Hoek van Alphenstraat, uh, Rob Die inderdaad, ja, ik denk oh, dat 75 centimeter water. Dus het was echt zo, welkom in Zandvoort. Uh, <laughs> welkom in Zandvoort. Welkom, uh, fijne, fijn. fijne vakantie. En, uh, ja. Ja, hoe, hoe vervelend het ook voor de oh. mensen is, natuurlijk, het is echt een probleem. Uh, maar het heeft nieuwswaarde, zoals ja. het al vaker is, dat mensen zeggen, ja, als er, wat, als er een huis in de brand staat, of, of het is natuurlijk heel erg, maar als ik hem niet maak, maak ik iemand anders hem. Ja, en het is mijn vak en ik wil de beste in mijn vak zijn. En de eerste. Dus, en de eerste. Dus ja, dan, dan schiet ik gewoon die foto's. Uh, ja, en het is voor mij een, een nou niet de overwinning, maar ik, ja, als mijn foto bedacht na de voorpaging van de krant staat ja, dan, dan denk ik van nou, ik heb mijn werk goed gedaan. Ja. Ik dan... wens je heel erg veel succes. Want we moeten afsluiten. Ja, nee. Kom rustig nog een keertje terug. Zal ik zeker Vol doen, want passie ik... ja, Dat zal ik zeker doen. En uh, dank je wel voor de Graag tijd gedaan. en de mogelijkheid. Yeah. Het kunst- en cultuurcafé vanuit Hotel Hoogland in de schaduw van de Watertoren. Tegenover mij zit Wim Berends. Wim is kunstenaar. Wim, zou je aan de luisteraars willen vertellen wie je precies bent? Nou, ik ben nu 65 jaar. Ik ben uh, gepensioneerd dus nu. Ik, uh, ik kom uit Rotterdam, oorspronkelijk. Oh, okay. Maar mijn vrouw komt uit heensteden en die heb ik leren kennen. Dus zodoende ben ik deze kant uitgekomen. En je woont in Haarlem, zag ik? Ik woon in Haarlem ja. Ja, al heel lang, al een jaar veertig nu. Waar ja. ben je geboren? In en, Rotterdam. In Rotterdam. Ja. En lang gewoond? Uh, 24 jaar. Ja. Ik heb ook ja. Gedaan. Ja. Ja. In de brochure Kunstkracht 12 sta je op bladzijde 17. Het is een gemeleerd beeld, als ik het zo zeggen mag: met wit-grijzige tinten. Mm -hmm. En met zes kattenogen. Dat zijn half edelstenen. Ja. Heeft het een titel? Uh, ja, het heeft een titel. Een goede vraag. Ja. Dat is dus uh, iets van. Uh, dat ik dus nooit op, uh, op woorden kan komen. Hij heeft een titel, maar hoe die precies heet, ik kan het niet op dit en moment zeggen. Hoe groot is het? Uh, nou, hij is een, denk ik een 40 centimeter hoog ongeveer. Ja. En welke materialen heb je gebruikt, behalve de kattenogen? Heb je die zelf ook nog? Uh, waren die kanten klaar? Die waren, waren die kant ja, kanten klaar. Ik heb ik zo gekocht, uh, ja. Kun je een rest... beetje uitleggen hoe, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat? Koop je een brok steen die je bekijkt, je denkt daar heb ik wat mee. Hoe ik, gaat dat? Ik, ik koop door heel Nederland bij verschillende zaken koop, koop ik stenen. Die gooi ik in mijn garage. En soms gebruik ik hem na een maand en soms na, na drie, vier jaar pas. Ik weet ook dikwijls niet meer waar ik hem vandaan heb. Oké. Okay. <laughs> maar ik kijk af en toe naar die stenen en op een gegeven moment dan denk ik van ja, dat ga ik ervan maken. De steen maakt dus bij mij meestal uit wat het gaat worden. Ja, okay, Ongeveer de vorm van de steen probeer ik een beetje te handhaven. Dus de ogen van de kunstenaar die, die kijkt ook naar de steen als, ja. als, als, als kunstenaar? Ik zo koop nooit een, uh... een steen omdat ik iets in mijn hoofd heb en dan een steen ga kopen. Nee. Ik koop eerst de stenen en dan ga ik pas kijken. Hé, hey, apart. Ja. Nou, ik, ik heb misschien één of twee keer dat ik wat in mijn hoofd had dat ik een steen bijgezocht heb. Maar het is altijd andersom. En welke materialen zijn het meestal wat je uh, koopt? Uh, petijn, ja, dus zacht, ja. albarst. Uh, kalksteen, soms marmer, maar niet te veel. Nee, want dat is meer... vrij hard, hè, Wilvis? Ja, je... ja. Ja. ja. En de rest wat je noemde is wat zachter steen, ja, wat goed te bewerken ja, is. Ja, serpentine dat is kan hard kan zacht zijn, maar dat is met speksteen ook wel een beetje, hoor. Dat uh... Ook heel verschillende gradaties. Ik denk dat de mensen wel speksteen kennen, maar niet serpentijn. Dat, dat klinkt. Uh, ja, ja. Toch, toch zie je het redelijk veel. Je ziet het vooral in die, die beelden die uit Afrika komen, die, uh, die in Zimbabwe en zo gemaakt worden. Die zijn bijna allemaal van verschillende soorten serpentijn. En heb je het alle kleuren, serpentijn? Ja, heel veel. Het heeft toch wel veel bruin, veel grijs, dat wel, maar je kan ook mooie groene tinten hebben of zo. En dit Tot was voor steen? Dit is een uh, speksteen. Een speksteen. Ja. Ja. Heb je een uh, bepaalde stijl dat je denkt, van nou ik neig een beetje naar die kant toe of, of maakt het in wezen helemaal niet uit? Nou, de steen toevallig in het uh, boekje heeft geen gaten, maar ik ben gek op stenen, maar op beelden waar gaten dus in okay. zitten. Dat, en het is dus eigenlijk altijd abstract en soms een klein beetje figuratief, maar je kan wel zeggen abstract, altijd ja, dat is wel de hoofdzaak. Uh, wat is je favoriete materiaal en waarom? Uh, ja, ik vind, tegenwoordig doe ik het meest in serpentijn en in albast. Op de een of andere manier minder in, in die speksteen, dat die, die, die zachtere stenen. De toch iets hardere stenen kan je wat mooier bewerken, dikwijls. Wat, wat behakken, dat vind ik ook wel erg leuk om te doen. Ja. Want dit is meer, met speksteen is het eigenlijk het meest veilige, niet veel hakken. Heb je een atelier of doe je alles in de garage? Mijn garage is mijn atelier. Okay. <laughs> Die staat achter mijn, achter mijn tuin. Dus het is uh, lekker dicht bij huis werken. Herinner je je eerste kunstwerk nog? En wat was dat? Uh, mijn allereerste kunstwerk? Uh, ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Het was een... Uh, een witte speksteen met een, uh, een soort gat erin. Ik noemde hem een ossobuco. Want hij lijkt een okay. beetje op, <laughs> of een Italiaanse kalfse uh, <laughs> ja, <ja, ja>. <laughs> ja. Hoe oud was je toen? Of is dat uh, nog wel nou, recentelijk? Ik ben nog niet, uh, niet zo gek lang bezig. Ik ben nu... Uh, even kijken. Negen jaar bezig. Oké. Okay. Ja. Is het dan meer, meer naar uh, je pensionering? Dat je daar meer tijd voor gehad nou, hebt? Nou, ik, ik heb altijd in hout gewerkt. Ik heb zelf kasten ontworpen. Zelf kasten gemaakt. Bedden stoelen tafels, noem maar op. Voor mijn hele familie. En ik heb er wel wat verkocht. Maar het meeste heb ik weggegeven. Of staat bij mij in huis nog. Maar ik had altijd op mijn hoofd. Op een gegeven moment ga ik met steen beginnen. Dat, uh, mijn hele leven lang altijd stenen met vakanties meegenomen. Heerlijk. Mm, ja. Of ik nou met vliegtuig was of niet. Mijn koffer was altijd te zwaar. <laughs> door, alleen al door de stenen die erin zaten. Ja. Dus mijn hele tuin ligt vol met stenen vanuit, vanuit de hele wereld. Strand, rivieren, maakt ja. niet uit. Ja. En, ja, en ik, had, ik denk, als gauw ik gauw stop met werken... en ik ben vrij vroeg gestopt met werken omdat ik weggeviseerd ben... ben ik, heb ik stenen gekocht en ik heb een boek gekocht... ik heb gereedschap gekocht en ik ben begonnen. Hoe moeten we dat zien? Uh, hoe gaat de bewerking van dat soort beelden? Je hebt dus een, een ruwe steen en dan ga je ermee aan de slag. Ja. Hoe, en hoe? En dan, ik kijk eerst goed hoe die eruit ziet... En dan wat voor vorm ik ongeveer erin wil houden. Ik laat soms ook ruwe stukken eraan zitten, want dat vind ik ook mooi. Ja, en dan is het een kwestie van hakken. Daarna heel veel veilen en nog veel meer schuren. Waarmee hakken? Waar moet ik me daarbij voorstellen? Nou, verschillende soorten bijtels, ijzeren bijtels ja. en uh, houten hamers. Oké. Okay. Speciaal gereedschap ervoor. Ja, ja en verschillende, allemaal verschillende soorten vuiltjes heb ik. Grote, kleine, ruwe... En, schuur, en schuren is heel belangrijk. Want is, je begint met heel grof schuurpapier. Zeg maar nummer 100 heet het dan. En dan begin je met 200, nummer 400, nummer 600. Dus je hebt wel uh, zes of zeven fases van schuren. Voordat het echt spekglad is, zeg maar. Worden jouw handen niet uh, net als schuurpapier of zo? Als je je zo uh, hoor vertellen hoe je dat allemaal doet? Met de schuren doe ik gewoon doet? met mijn handen. Maar als ik ga hakken of feilen, dan heb ik handschoen aan. Okay. Ja, anders hou ik geen handen over. Nee. Wat voor gereedschappen gebruik je nog meer, behalve een vijl en schuurpapier? In principe doe ik alles met de hand. Het is wel eens als ik grote gaten heb, dat ik een uh, soort zevengatenzaag erop zet. Wat om... is dat, een zevengatenzaag? Ja, houtbewerkers uh, uh, <laughs> weten dat wel, dat je verschillende groottes van, van ronde zagen hebt. En die, ja, die slijten ontzettend op dat steen, maar dat, dat, die gebruik ik wel eens. Maar voor de rest doe ik alles met de hand. Dat, uh... Wat doet zo'n zevengatenzaag dan? Uh... Ja, dan kan je dus... Uh... Oh, dat soort grote gaten. Een grote gaten uh, kan je dus aan, ja. Ja. Dus, dus, dus aan twee kanten zo eruit halen. En dat zijn, speciaal moet je die kopen omdat ja. je kunstenaar ja. bent. Ik heb, ze dan, ik heb een speciale ook waar ze dus die stopcontacten mee in de muur maken. De elektriciënts zijn ook van die ronde van, net zo groot als een, uh, als een stopcontact. En die gebruik ik wel eens een enkele keer. Maar dat is het enige gereedschap wat ik, elektrisch gereedschap wat ik ja, gebruik. Ja, wat je gebruikt. Ja. Hoor. Dat is dus meer een deel handwerk ja. allemaal. Ja. Hoeveel tijd ben je kwijt met het hele proces, laat zeggen, van dit beeld? Wat we hier in Kunstkracht 12 uh, kunnen vinden. Dat beeld, denk ik een uurtje of 30, 40. Okay. Ongeveer daartussenin. Ja. Als is ik gewoon deze... een aantal dagen per week werk, dan ben ik hier dus twee weken aan bezig. Okay. Ja. Is deze al verkocht of staat hij nog te kopen? Uh, deze is niet verkocht nog. Dus dames en heren, nee. bladzijde 17 in het <laughs> boekje Kunstkracht 12. Binnenkort is er weer een uh, hele weer een expositie <laughs> en uh, gebeuren. Ja, 3 en 4 oktober. Maak je alleen beelden? Ja. Waarom? Ja, ik vind het gewoon het mooiste om te doen. Ik werk ook niet in opdracht bijvoorbeeld. Nee, Dat no doe ik dus ook niet. Waarom niet? Omdat ik gewoon mijn eigen idee erin wil houden. Dan moet ik dus weer, als iemand zegt ik wil een, een hond hebben... dan moet ik dus een steen gaan zoeken waar een hond uit kan... Dan vinden ze het misschien niet mooi. Of... Ja. En ik laat toch aan de steen. Die maakt uit wat het wordt. Dus ik werk nooit een opdracht. Dat is een leuke filosofie. De steen ja. bepaalt uh, oh, ja. wat het uiteindelijk wordt. Ja. Dat is de kunstenaar waarschijnlijk die het ziet. Ja. Die denkt, het is nou... mij het dat het de steen uitmaakt wat het wordt. Plus, dat ik, ik vind het ook belangrijk dat het uh, een beetje hanteerbaar blijft. Dus niet te groot. Ik heb ze van uh, 60 centimeter hoog of zo. Maar groter maak ik ze niet. Nee. En mijn prijsstelling is ook uh, niet al te hoog. Want ik vind dat het voor iedereen... Uh, Betaalbaar moet zijn. Nou, echte Hollandse vragen: uh, wat kost dit beeld? <laughs> ik denk dat die, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar tussen de 300 en 400 euro kost. Oké. Okay. Uh, was je als kind al creatief? Ja. Waarmee? Ja. Uh, ik heb. Uh, dat wat geschilderd, maar dat was toch niet mijn. Je passie? Nee. Maar ik heb uh, inlegwerk van hout gedaan bijvoorbeeld. Dat vond ik wel heel erg leuk om te oh, dat doen. Dat is moeilijk. Ja. Maar dat is natuurlijk het timmervak waar je uitkomt in wezen. Ja, ik, uh, really? ik heb dus een uh, technische opleiding. Hmm. Daarna altijd in een drukkerij gewerkt. Dat is heel wat anders. Maar, administratief, maar ik, uh, ja, ik ben wel heel. Uh, oh, hoe moet ik het zelf zeggen? Redelijk handig. Oké, okay, ja. Ja. Ja, dat ik moet haast wel. Daar is ook alles verbouwd, alles gedaan. Ja, oh, Gas, water, elektriciteit, uh, metselen, maakt niet uit. Ik doe oh, in principe ook, ja. alles zelf. Ja. <laughs> ja, Huis is ook een beetje een kunstwerk geworden? Ja, valt wel mee. Maar, ik, <laughs> maar als er wat gedaan moet worden, dan doe ik het. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Ja. Heb je een opleiding in uh, dit soort werk gedaan? En hmm. welke? Nee, ik ben dus helemaal autodidact. Ja. Ik heb wel Na een paar jaar heb ik dus een, uh, bij de Volksuniversiteit uh, heb ik een paar cursussen gedaan. Maar dat vond ik erg leuk om te doen. Maar ik heb er niet veel aan gehad eigenlijk. Dat was ik al eigenlijk te ver. Okay. Ja. Ik heb daar eigenlijk meer mensen lopen helpen hoe het moet. Oké, okay, nou is ook leuk als ja. de, uh, leraar in principe. Uh, waar haal je de inspiratie vandaan? Is het inderdaad, je kijkt ernaar en dan kan het meteen zijn? Of is het de volgende dag? Uh, hoe kom je aan je inspiratie ik, bij? Uh... Ik kijk ernaar en uh, het meeste komt s'nachts. Ik ben oh. slecht te slapen. <laughs> mede, daar, mede hierdoor denk ik. Want dan ga, ga ik liggen denken en dan slaap ik niet meer. Maar ik heb heel dikwijls, was dus vroeger mijn kasten en, en mijn, mijn stoelen. En altijd die maakte ik uh, in mijn hoofd uh, s'nachts. En dan overdag voerde ik het uit, zeg maar. En dat is eigenlijk met dit ook nog steeds heel erg. Een briefje naast je bed en dan. Nee, nee ik schrijf uh, niks oh, op. Nee. allemaal onthouden. Ja, ik onthoud het. Een uh, plaatje dag, erbij in je, je hoofd ik, zo van: uh, dat wil ik. denk ik: dat wil ik. Heel ja. okay. In de brochure staat, ik streven naar een beelden te maken die betaalbaar zijn en hanteerbaar. Ja. Hierbij wil ik een zo groot mogelijk publiek bereiken. Ja, Vertel, dus waarom? Ik, ja. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Ik vind dat uh, ja, kunst op een gegeven moment zo verheven wordt. Uh, dat sommige mensen, dat ze denk ik, zulke achterlijke prijzen vragen voor... Ja. Als je eenmaal bekend bent, dan kan je vragen wat je wil. Ja. En ben je niet bekend, dan, dan vinden ze het maar niks. Alleen maar omdat de prijs laag is of zo. Maar oh, ik wil, ik wil daar ja. toch een beetje doorheen. Ik, ik wil gewoon... Ik krijg wel eens van, van, van andere beeldhouwers... Uh, niet echt op mijn donder, maar toch ze zeggen... Je werkt onder de prijs. Ik zeg, dat kan misschien wel. Maar ik, uh, ik wil dat een, iedereen zo'n zo beeld in huis kan hebben. Of moet hebben, of ja. wil hebben. Okay. Exposeer je ook met beelden? En waar heb je dat al gedaan? Ik heb uh, ja, door het land wel een paar keer in uh, een expositie gehad. In Haarlem heb ik dus uh, onder andere in de Universiteit gestaan. In de Stadsbibliotheek in Haarlem heb ik gestaan. Bij Keramikos in Haarlem. Maar ik heb ook een Edelstenencentrum in Friesland gestaan. Dus wel wat plaatsen al gestaan. En wat ik sta regelmatig op. tegenwoordig wat minder. Want het, uh, ja, ik moet ontzettend veel reizen ervoor. En ik verkoop... Zo weinig tegenwoordig op kunstmarkten. Ik heb er wel een paar ook dit jaar. En toevallig moet ik aanstaande zondag weer. Maar ik, dat probeer ik een beetje minder te doen. Want het is heel veel werk en heel veel tijd. En de tijd is niet zo goed. Nee, inderdaad nee. de recessie. Mensen die ja, willen, willen niet aan kunst ja. nee, hun geld besteden. Nee, dat is niet besteden. het eerste waar ze geld aan uitgeven. Oké. Okay. Nee. Wat is keramikos? Dat noemde je... Dan had je geëxposeerd. Wat, wat moeten dus de luisteraars... De uh... Uh, dat is dus een, uh, eigenlijk het meest voor keramiek. En dat soort dingen zijn ze een beetje begonnen. Vrij grote zaak. Dat zit in de Wilder Polder in Haarlem. Daar heeft vroeger de LNK gewerkt. Die je volgende ja. maand dus ja. krijgt. Ja. <laughs> daar ken ik ze dus van. Want daar haalde ik dus mijn stenen. En dat ze die... En LNK was ook een van de eerste die van mij een beeld kocht. Dat was oh, echt... Oh leuk. Want ja. ik heb daar ook expositie gedaan. En daar haal ik, haal ik vrij veel stenen. Maar ook voor de rest door Nederland. Omdat je dan ja, toch meer schakeringen krijgt. En andere soorten steen en... Andere kleuren. Want je bent beeldend kunstenaar in Zandvoort, dus ze mogen ook mensen uit Haarlem uh, meedoen met deze ja. groep. Ja, de filosofie van de beeldend kunstenaar in Zandvoort is de laatste jaren veranderd. Dat ze eigenlijk ook wat groter willen worden, dat ze wat makkelijker sponsors kunnen krijgen... als je dus uh, zeg maar 60 kunstenaars hebt in plaats van 20 en wat meer evenementen kan doen. Dat je dus, dus ze willen eigenlijk een beetje meer Kennemerland gaan bestrijken. En zodoende komen er nu ook wat meer Haarlemmers en andere plaatsen komen erbij... Dus misschien dat ze op een gegeven moment de naam wel moeten veranderen. Ja, ja, ja. ja. naar Zandvoort en omgeving. Ja, of Kennemerland misschien wel van Ja, ja, ja. inderdaad. Dat okay. kan ook. Betekent dat ook dat je in de kamer van de burgemeester mag exposeren over Daar een paar maanden? Daar sta ik over een paar maanden ja. oh, in. Ook ja, al. Leuk. Leuk. Dat dacht ik namelijk dat het alleen voor Zandvoorters was. Maar dat heb ik dus ter plekke verzonnen. Nee, is dus voor de, alle mensen die ja. bij de beeldende kunstenaar naar Zandvoort zitten. Ik moet eind oktober dan vier maanden... Ja, er ja, nou, zijn recentelijk weer twee ja, zijn net weer nieuwe, nieuwe... Ja, ja onlangs ja, geopend. Ja, ik ben dus ja. de volgende na vier maanden. Oh, leuk. Met nog ja. een, een vrouw die... Uh, Weet na, je wie? Nelleke Blauw. Nelleke Blauw. Oké. Okay. Staat ze in de gids? Als... Schildert ze? Wat, wat, wat ja, doet schilders. ze? Schilderijen. Schilderijen. Ja. Schilderijen en beelden dus. Ja, oh. ja dat probeert ze steeds. Wat, ja. uh, de combinatie, is, als, je, als je alleen maar schilderijen hebt Dat is zonde want ja, ja, precies. Anders kan je ook wat neerzetten en zo. en dus Wil je, je al combinatie. vertellen wat je er gaat plaatsen bij de burgemeester? Dat weet ik nog niet Oké. Okay. Nee. Dat wordt nog. Ik, weet, ik heb wel gekeken, al gekeken de plek waar, waar we moeten komen te staan En ik heb wel uh, een paar ideeën Maar ik heb er ook al een paar Die ik dacht die ga ik misschien daar staan Maar die heb ik alweer verkocht Dus ik wacht, nee. nog, even, ik wacht nog wel even Tot ik uh, hier de kunstroute gehad heb Voordat ik opgeef welke ik uh, meeneem Want ik kan er in de kunstroute ook nog een aantal verkopen Ja heb je contact met andere kunstenaars en wie zijn dat? Weinig. Heel weinig. Het komt er niet van? Of er zijn nee. geen vergaderingen dat je elkaar ontmoet? Nou ja, er zijn wel eens enkele keer vergaderingen. Toevallig ben ik een paar keer achter elkaar. Mijn gezondheid is niet altijd goed. Dus een paar keer ziek geweest. Dus ik heb geloof ik maar dit jaar nou, ik denk één of twee vergaderingen bijgewoond of zo. Dus ik heb niet zo gek veel contact eigenlijk. Eigenlijk het meest ook via de, via de mail. En dat soort dingen... Waarom heb je meegedaan met Kunstkracht 12? Nou, ik vond dat een heel leuk idee, <laughs> ja, moet ik zeggen. En ik, en ik heb er ontzettend van genoten ook. Ik heb dus hier aan de boulevard gestaan bij uh, Margreet Ras. Ja, dat is grappig, want anders moeten de mensen naar Haarlem. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van nee, Kunstkracht 12. Een dus, uh, zandverplaatsing. Ja, die vroeg dus of ik waar kwam, dat was heel leuk. Die maakt schilderijen en ik belde, dat was goed. Maar ze hadden dus ook een gemeenschappelijke ruimte voor mensen die uh, niet hier in de buurt woonden, zeg maar. Waar ze dus, daar ga ik waarschijnlijk dit jaar ook staan. Daar we zitten we met in het gemeenschapshuis, heet dat. Ja, het staat er gelukkig nog. Ja, ja daar gaan we, ik geloof wel met acht of negen kunstenaars daar, zo, daar staan. Maar sinds je bekend bent met Kunstkracht 12, verkoop je meer kunstwerken? Nou, ik heb achteraf nog een aantal, nog, ja, na Kunstkracht 12, ik heb daar toen een aantal beelden verkocht. Ook gelijk dat weekend. Maar ook druppelt na. Dat er een aantal mensen op een gegeven moment bellen van... Uh, ik heb nou ja, het boekje gezien of ja. ik heb het boekje meegenomen. Of ik heb een, uh, wat ook meegenomen. En die bellen naar de hand komen bij mij thuis. En ik heb thuis een hele grote kamer waar ik al mijn beelden tentoonstel. En daar heb ik ook nog wel uh, wat beelden verkocht. Ja. Dus dat uh, was wel een goed idee. Ja, dat is inderdaad leuk. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, voor jonge kunstenaars die uh, iets willen doen... die het leuk vinden om te schilderen, te beeld houden, op welke manier dan ook uh, kunstenaar zijn... wat raad je ze aan... Gewoon beginnen. Gewoon beginnen. Ja, <laughs> tenminste, dit is mij heel goed bevallen. Maar je moet er toch een beetje, ja, ik denk toch een beetje in je hebben. Je kan, ja, echt leren is een beetje moeilijk. Je, je moet toch een beetje creatief zijn en het willen. En ja, mij is dat ontzettend goed bevallen. Ik, ik, ik ga gewoon beginnen en. Uh, en dan komt het vanzelf. Oké. Okay. En stage lopen voor de jonge kunstenaars? En waar? Ja. Ja, dat heb ik dus ook gemerkt bij die, bij die Volksuniversiteit, dat ik daar een paar keer zo'n cursus gedaan heb. Dan, dan moet je ontzettend oppassen dat ze dus niet jou in een bepaald hoekje drukken, wat, ik, wat je helemaal niet wil. Nee. Ik wil gewoon eigenlijk mijn eigen blijven. Dat is eigenlijk ook een tip voor jonge mensen. Ja. Blijf in hemelsnaam jezelf, laat je niet in een hoekje proppen. Nee, en van dit, dit, dit hoort zo, niks hoort zo, het hoort zo zoals jij het wil. Oké. Okay. Ik bedank je heel hartelijk voor het komen uit Haarlem hier naartoe en ik wens je heel veel succes. En we zien je bij Kunstkracht 12 binnenkort. Beslist. En hartelijk bedankt dat ik mocht komen. Graag gedaan, hè? Oké. Okay. <laughs>